Het akkoord is een vervolg van eerdere kabinetsplannen. Hergebruik is volgens de ondertekenaars goed voor het milieu. Bovendien wordt Nederland zo voor grondstoffen minder afhankelijk van het buitenland. Amerikaanse president Trump heeft de plannen voor twee omstreden oliepijplijnen nieuw leven ingeblazen. Het eerste project is een bijna 1900 kilometer lange pijpleiding van Canada naar de Golf van Mexico... waar de milieubeweging grote bezwaren tegen had. De tweede pijplijn loopt onder meer door de staten Noord- en Zuid-Dakota en schendt volgens Indianen in het gebied heilige grond. Israël kondigt aan nog eens 2500 huizen te bouwen op de westelijke Jordaan-oever. Het is de tweede keer dat het land nieuwbouwplannen in Palestijns gebied bekend maakt sinds de Amerikaanse president Trump is begonnen. Trump steunt de nederzettingenpolitiek die internationaal erg omstreden is. In december riep de VN Veiligheidsraad Israël nog op niet meer te bouwen in Palestijns gebied. De start van de Tour de France in Utrecht in 2015 kost de stad nog eens ruim 180.000 euro extra, bovenop het tekort van 400.000 dat al eerder bekend was gemaakt. Het nieuwe verlies komt onder meer doordat nu ook hotelkamers zijn meegerekend die wel waren gereserveerd, maar uiteindelijk niet werden gebruikt. Het Utrechtse Stadsbestuur schrijft aan de gemeenteraad ondanks de verliezen toch terug te kijken op een zeer geslaagd evenement. Het organiseren van de toerstart kostte in totaal ruim 15 miljoen euro. Het weer, ook vanavond is het op veel plaatsen bewolkt en mistig. Vannacht kan de mist zich ook weer uitbreiden. Morgen overdag breekt de zon vooral in het zuidoosten af en toe door. Het wordt dan een graad of twee. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op veel plaatsen loopt de avondspits soms een eind, maar rond Amsterdam is dat absoluut niet het geval. Daar zijn nog steeds grote problemen, omdat de spitsstroken dicht zijn gebleven rond de hoofdstad vanwege de mist... Vooral op de A9 staat het hartstikke vast van Diemen naar Alkmaar. 22 kilometer file. Aansluiten kan vanaf knooppunt Hodendrecht tot aan knooppunt Velzen. De vertragingstijd is bijna anderhalf uur. Ook de ring van Amsterdam is nog steeds tamelijk hopeloos. Vooral de A10 Zuid en de A10 West tussen Duivendrecht en Amsterdam Hemavens, 13 kilometer. De A10 Noord tussen Amsterdam Buitenveldort en Tuindorp Oost staan nog een half uur vertraging. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Knap het Muidenberg en Knap het Watergraafsmeer daardoor ook file, ook 20 minuten oponthoud. En de N247 Amsterdam-Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland, een kwartier vertraging. Tussen Hoofddorp en Leiden geen treinen, maar bussen, de bovenleiding is daar kapot. Tot zover de verkeersin.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 I'm Heel subtiel. Ja. Op elke muziek jouw gezicht, In het donker of het neer. Met jou. Ja, dat was van Arjen Oostrom. Een best wel leuke, gezellige zanger. Hij woont in het buitenland, heb ik mij laten vertellen. En daar heeft hij ook een eigen kroeg. En ja, hartstikke leuk. En hij zingt ook nog. Ah, gezellig toch? Ja, dat doet hij hartstikke goed, joh. Dat, ja, ja, ja, ja, dat hij ja. nog in een lekker warm landje zit. Ja, één lange nacht met jou. Heerlijk. <laughs> heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, uh, ja, heb jij... Uh, heb jij van de week bij, naar bed met Irene gekeken? Op SBS? Nee, nee, nee, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk de laatste weken... eigenlijk zeer weinig tv gekeken. Hele drukke, drukke, drukke schema's wat dat betreft. Druk op het werk, druk met het zingen. De, nou ja, dus weinig tv gekeken eerlijk gezegd. Oké, okay. en ja, daar, was een, daar was André Haas junior te gast. En hij heeft natuurlijk zijn welbekende bekende hits natuurlijk. En nu heeft hij een nieuw praatje uit... En, uh, maar leef, dat blijft natuurlijk wel leven, natuurlijk, een liedje. Ja, absoluut. Ja, die, die worden ook altijd gevraagd in de kroeg, moet en, ik En ik moet je eerlijk zeggen, dat nummer uh, is, uh, ja, is, heeft uh, Thomas Bergen. Hij heeft dat natuurlijk mede met Billy Dance... en nog een paar bekende, uh, ja, bekende uh, platenmensen uitgebracht. En uh, ja, dat, dat, dat, nu zie ik dat hij weer helemaal op, opnieuw aan het laden is. Dus het moet even een andere, Zo... Het gaat een beetje fout zoals, zoals het gepland is. Je hoort mensen klappen voor het nummer. En dat is nou niet de bedoeling. Want hij, um, hij is even aan het laden in de computer. Dus we gaan eerst even de originele versie draaien van Leef. Nou, dat is natuurlijk. Uh, die, die, dat is natuurlijk de faced versie. En uh, ja, de dubbelhit houdt altijd in, Leo. Uh, dat zijn twee liedjes die op elkaar. Uh, ja, die op elkaar lijken. Of, ja, ja. Uh, of uh, dezelfde nummers. Van dezelfde artiest. Of twee totaal andere nummers. Maar wel met dezelfde titel. Dat is de Duddlehead. En uh, dit keer hebben wij voor uh, ja, Leef gekozen. Omdat uh, daar ook een hele mooie, een, uh, hele mooie ja, tv versie is. Alleen weet je wat het probleem altijd is bij dit item. Nou, okay. Je hoort het altijd wel aan mijn stem. Dat uh, er altijd wel wat misgaat mis met dit item. Wat ik ook het <lacht> wel steeds goed voorbereid. Want ik had het... Uh, nu gaat die Litouwers, de wit, die er, hij landt hier. Heerlijk, hè? He? Ik kom weer niet bij. Altijd ja. bij dit item gaat het mis. Ja, ik had het de verleden keer dat ik thuis live zat te kijken, was het ook inderdaad met dit item. Dus dat kunnen we me nog herinneren. Ja. Maar als het goed is, gaat het nu goed. Leef Op een van een draai, André Hazes. In de he de he. Troek, <laughs> ergens in Amsterdam zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zat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 Ja, kan beter niet zingen, dames en heren. Leef van Andreasen Junior hier op CFM Zandvoort. En het is natuurlijk wel een van de beste feestzangers van afgelopen tijd. En, uh, ja, met Andreas Junior natuurlijk ook in het AFAS Live opgetreden. En met een groot, twee grote concerten. Nou, goed. En zijn doel is natuurlijk om naar het Dome te gaan. En ooit natuurlijk in die wel bekende Amsterdam Arena te pre, uh, ja, op te treden, wat net als zijn uh, vader heeft gedaan toen de tijd. Dus uh, ja, dat uh, is toch wel een van zijn droom. Het is uh, tijd voor de dubbelhit, wat ik al zei. We hebben net Leef gedraaid van André Aziz Jr. En André Aziz junior Jr. wordt heel erg gesteund door een bepaalde sing- en songwritersgroep. En daar hoort Billy Dans bij, door Thomas Bergen bij, en hij zelf zit er ook bij. En uh, dit is Thomas Berger, zijn versie van Leef. Applaus. Tijdens Naar Bed met Irene. Op een vrijdag in de kroeg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 Oh, pak alles wat je kan en ga, ga, ga, ga, ga, ga. Ga, pak alles wat je kan en leef. Alsof het je laatste dag is, leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef.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 van Naar Bed met Irene op SBSS. Het uh, programma van Irene mogen elke zaterdag om 11 uur. Het laatste uurtje van SBSS. Met, uh, ja, naar bed, met Irene, met allemaal bekende Nederlanders... die dan een interview gaan geven. En uh, ja, dan ook uh, als verrassingen allemaal mensen langskomen. Een soort van uh, in de hoofdrol eigenlijk. En uh, daar was André Aars junior te gast. En uh, Thomas Berger zong het liedje Leven speciaal voor André. Want hij was ook al die dag jarig afgelopen zaterdag. Dus dat was een soort van verjaardagscadeautje Hartstikke leuk. Dit was de dubbelhit van Deze. Deze week en volgende week hebben we natuurlijk weer een dubbelwit. En uh, ja, overigens weer zo'n drukke uitzending, dat kan ik u wel vertellen. Dus uh, dat komt uh, helemaal goed. Heeft u uw verzoekjes 023 573 0393. Dat is onze CFM hotline. Ondertussen hoort u op de achtergrond Leo Klein. Uh, uh, ja, woord, uh, uh, in ieder geval Leo Klein uh, hoort u praten. En uh, dat is heel grappig om uh, te horen. Ik heb zin om nog een plaatje te draaien voor Wolterkroes. gaan we gewoon doen. Wolterkroes hier op de CFM.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 We leven nu en nemen dit besluit.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 Als het je spijt, dan of ben ik je kwijt? Is er nog liefde? Of is het voorbij?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 TV je? Of is het voorbij? Kom terug bij mij. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond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 Vriendinnen die wachten, je kijkt me nog na. Want je kon het niet maken met mij mee te gaan.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 Ding. Staat het meer. Van uh, Wesley Broens hier op CFM Zandvoort. Uh, bekend van. Oh, uh, daar gaan we weer. Heb je dat ooit gezien, nee. Leo? Nee? Nee? nee? Want, uh, ja dat zijn natuurlijk de hagenezen van OO, daar gaan, uh, daar gaan we weer. de OO dat oh OO Gerzo, die jongens? Ja. oh ja, joh, jongen. ja, ja, ja. Ja, ik keek het altijd. Het is eerlijk is eerlijk. Hey, dit dat is natuurlijk leuk. de nieuwe generatie OO ja. Gerso En uh, daar is Wesley bekend van. En heeft daar heeft al een paar singeltjes op zijn naam staan. Dus uh, ja, dat is wel, uh, was, is wel leuk. En binnenkort heeft hij een leuke videoclip opname. Dus hij is lekker bezig. Helemaal leuk. Dus uh, hey, jij hebt nog een leuke optreden te melden. Ja, die, ja die, die vergat ik eigenlijk net te zeggen. Weer een, een hartstikke leuk uh, groot optreden ook. Uh, dat is dan die Nieuw-Vennep uh, van een bedrijfsfeest. Uh, ja, ze noemen het altijd een beetje een, een mini-meer-life. Ja. En uh, ja, daar sta je ook wel lekker voor, voor 500 man. En ja, wat ik je de net eigenlijk ook al zei van... Uh, ik, ik persoonlijk vind, ik altijd, ik vind het zo lekker. Ja, ik denk dat iedere artiest dat natuurlijk heeft. Van, als je des te meer publiek, des te voller... Ik vind des te makkelijker en des te lekkerder zing dat, dat, je. Ja. Dat, ik denk dat ze dat allemaal wel hebben. Dat want, is, denk ik ook. Dat heb ik ook ja. op het presenteren zo. Op het podium, hoe meer mensen, hoe beter ik ben. Ja, ja ook sta ik wel eens in een huiskamer te zingen. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk zo intiem. Dus dat, dat, dat, ja, dan, dan ben ik echt wel nerveus. Dat uh, geeft niet, want uh, ja, als ik de eerste regel heb gezongen, dan gaat het wel weer. Maar uh, ja, ik denk als ik in een psychodoom zou staan, bij wijze van. Ik, dat denk, gaat ook ik, goed. Dan, uh, ja, dan, dan sta je daar. Uh, met heel veel plezier. Dat denk ik ook. En knikkende knieën. Ja, tegelijk. Maar tegelijk. Is het is een merendeel genieten denk ik. Nee, dat ja. denk ik ook wel. Ja. Dat denk ik ook wel. Zeker weten. En uh, ja, nou, ja dat, uh, kon, dat, uh, dat is iedereen zijn droom. Nou, dat is zeker ook ja. Wie wil dat nou niet? Ja, nou precies. Dat, uh, ja. Ik vind al een hele volle eersteling wat ik heb gehad. Dat is natuurlijk al fantastisch. Dat, uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, leuk dat je het mee hebt gemaakt. Compliment in ieder geval dat je het voor elkaar hebt gekregen. Dank je wel. Maken wat van. Hé, hey, we gaan dan nog eventjes een uh, toppertje draaien. Die jij ook allemaal geweldig vindt. Ik zeker. Dus we gaan het gewoon draaien. En dan uh, gaan we zometeen het uh, interview doen met Ben Noos. En ik ben benieuwd. Komt helemaal goed. Ik zag je daar lopen. Jij was alleen. Jouw trots was niet meer jouw ding. Mijn mond viel open. Ik voelde meteen dat het niet goed met je ging.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 Het me boos dat je niet voor me koos, dacht al heel lang. for thee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 Hoort erbij? Door de stad heen zwevel op de...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 Dat is niet gebruikelijk, maar we gaan dit nummer even langzaam afkappen. Want uh, we lopen een klein beetje uit. Maar dat maakt niet uit, het is alleen maar gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer verreugd. Mr. Klein is ook nog steeds in de house. <laughs> ja, Leo Klein hè? Oh nee, oh, nee Leo Klein. <laughs> ik vind het echt leuk dat je er uh, nog steeds uh, bent en uh, heel erg gezellig. Ja, zeker. Dus, ja, ja, ik vind het... Uh... Een eer om hier in de studio te zijn. Hartstikke leuk. Heel oh, leuk. Hey, uh, ja, de, uh, zoals ik al zei, diverse interviews vandaag. En uh, ook uh, ben, met Ben Oos. Goedenna ja. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken voor in de uitzending te komen. Ja, graag. Leuk. Hey, uh, vertel, wie ben je? Uh, ja, ik ben Ben van Roof. En mijn artiestennaam is Ben Oos. En ik kom uit uh, Putten in Noord-Brabant. Dat is een plaatje tussen uh, Bergen-Op-Zoom en Antwerpen aan de Belgische grens. En uh, lekkere muziek maken, heb ik net gehoord. Wat zeg je? Je maakt mooie muziek, leuke muziek, gezellige ja, nou, muziek. Ik, ik het, ja. Uh, ik, uh, ik ben eigenlijk gitarist in een blues- en een rockband. Oh. Ik, ik speel eigenlijk al vanaf mijn vijftiende in uh, Amusement Top 40 Orkestjes als bassist, toetsenman en gitarist dan. En de laatste uh, vijf, zes jaar heb ik uh, ja, een blues- en rockband opgericht. En uh, ja, nou eventjes iets heel anders eigenlijk. <laughs> ja, maar, wat maar, vertel, wat voor vijf, muziek, en muziek en heb en je en nu gemaakt? Met het nieuwe nummer? Ja, een, ne een Nederlandstalig ja, luisterlied. Het is geen langzaam lied, maar een beetje, ja, beetje country-achtig, denk ik. Uh, ja, een uh, uh, uh, luisterliedje. Een luisterliedje. En hoe is dit liedje ontstaan? Prachtige vrouw heet hij trouwens. Ja, nou, ik heb dat ooit eens een keer geschreven voor mijn vrouw. En, uh, ja. In een uh, romantische opwelling. En uh, ik heb sinds een jaartje heb ik een eigen studiootje opgericht. En ja, dan neem ik dan voornamelijk eigen nummers op of, of covers in een ander jasje. En dan zoek ik dan zangers en zangeressen voor die dat willen inzingen. Want ik vind mezelf niet echt een hele goede zanger. Meer een beetje blues en rockzanger, dat gaat nog wel. Maar mijn broer, uh, die heeft ook een paar singeltjes uitgebracht. En die heeft zijn tweede single opgenomen in de studio van Laurens van Wessel. Dat ook de studio van Frans Bauer, onder andere, in opneem. En ik ging toen, ben toen met hem meegegaan, toen hij het ging inzingen en ik had... Want ik wou graag weten of Laurens van Wessel mijn, uh, ja, als ik iets opnam, zeg maar, of hij dat dan in zijn studio ook kon bewerken. Ja. Dus ik had dit liedje had ik ja, een klein beetje aan de basis gelegd en ik had het op een stukje gelegd dus, of gezet en meegenomen. Nou, dat bleek dus te kunnen. En toen zei hij, vroeg hij eigenlijk van, ja, van wie is dat liedje? Wat een leuk liedje. En uh, ja, dus ja, zeg dat dat van mij is. En fijn, toen heb ik het eens dus een keertje op Facebook gezet toen mijn vrouwjarig was en met wat foto's van haar erbij. En ja. had ik het zelf zomaar even ingezongen. Loop leuke reacties. Ik krijg In mijn studio krijg ik ook wel eens zangers en zangeressen die ja, vragen van ja, welke weg kunnen wij gaan bewandelen. En omdat ik dat eigenlijk graag wou, wou weten heb ik besloten om dit nummer dan officieel uit te brengen. En de zang bij Laurens gaan inzingen. En ja, de, de, de rest van de muziek heb ik zelf opgenomen. Ja, heel lang verhaal. Maar ja, ik kan het niet korter maken. Nee, natuurlijk niet. Een heel mooi verhaal toch? Eigenlijk voor ja. je vrouw en nu is het gewoon eigenlijk... Uh... Ja, en, uh... ja het begon begonnen als grapje, zeg ik altijd. En, en ja. ja, ik wist ook niet dat het zo serieus... Uh, ja, het ja. slaagt best wel leuk aan. Ik zeg niet dat het de wereld zit, gewoon verder dan dat. Maar ik krijg er wel leuke reacties op, dus daar ben ik al blij mee. Uh. Is, het, uh, is dit single uh, ook uh, op videoclip uitgebracht? Ja, er is ook een videoclip van gemaakt, ja. En dat is wel uh, leuk, daar spelen twee uh, kinderen eigenlijk de hoofdrol in. Die doen dan zogezegd mijn... Uh, ja, en een ander meisje is dan uh, de prachtige vrouw. En ik kom er zelf uiteraard ook in. Uh, ja, ik, ik, ik ben ook een beetje bluesy uh, gekleed, want als ik met mijn band optreed, dan heb ik altijd een zwart hoedje op en uh, een zwart overhemdje zo. En, uh, ja, dat, dat is een beetje mijn uitstraling, in het dagelijks leven uiteraard niet, dan ben ik ook maar gewoon. Maar uh, ik, ik, ik wou dat eigenlijk op mijn, uh, op mijn cd, ook. ik wou er zo een beetje uitzien uh, ja, hoe, hoe dat ik ben, een beetje bluesy, een beetje rock. Ja. Dus er is een, ja, ik, ik vind het een hele mooie clip uh, die erbij is. Ja, die kun je ook op YouTube bekijken als je Ben Noos in een prachtige vrouw intoetst, dan, uh, dan zul je hem vast en zeker zien. Ja zeker, wij gaan hem ook zo meteen zeker ook even op onze Facebookpagina voor je zetten, dan kunnen de luisteraars hem ook zien. En dat uh, oh ja, komt helemaal goed. Zullen we hem gewoon lekker gaan draaien? Ja, hartstikke leuk. Nou, ik heren, niet... ik me het een beetje leuk vinden, want ik hoorde allemaal moderne muziek ook bij jullie, dus dat is wel iets, iets anders natuurlijk dan... Maar... Nee, we draaien ook Nederlandstalig, hoor. Dit was toevallig ja. net voor ja. jou een modern plaatje, maar... Ja, daarom, weer. Ja. <laughs> maar we hebben de hele avond ja, aan... verder... beroemd zo'n nou, wie weet. Nou, het zou helemaal geweldig zijn, toch? Ja, ja. Als mensen hem ook thuis willen hebben, kunnen mensen hem ook ergens kopen, downloaden? Ja, je kunt hem zo, en zo downloaden via Spotify of weet dat, via Rood Hit Blauw Producties kun je hem ook... Uh... Uh, downloaden en bestellen. En, uh, dus ja, hij, hij is eigenlijk overal wel verkrijgbaar. Nou. En als ze mij ooit live tegenkomen, krijgen ze hem gratis van me. Want ik heb er ook nog, uh, en ik, uh, ja, ik, ik verkoop ze zelf niet in ieder geval. Nou, helemaal goed. Hé, hey, dankjewel voor je tijd. Ja, hartstikke bedankt jullie ook en uh, veel succes met jullie programma. Dankjewel. Dames en heren, hier is Ben Oost met Prachtige Vrouw. <middels> Het bed uitstaat, kijk ik stiekem naar jou. Hoe jij je kleren uitzoekt voor Ira. Man, wat ben ik dan trots op jou. Je mooie blonde haren zitten nog niet goed. Maar ik weet, het komt wel als je bent getoes. En dan denk ik bij mezelf. Wat een prachtige vrouw ben jij. Want jij bent mooier dan mooi, nog mooier dan het aller Als je van goud zou zijn die een ring van je maken, dan zou ik jou voor mijn leven bij. We kunnen draven. En jij bent liever dan lief, veel liever dan. het.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 Van vlees en bloed. En niet zomaar iets wat je ziet of doet, Je bent gelukkig geen ding, maar je bent echt. Jij bent een prachtige vrouw. Dat meen ik oprecht. Benno's met Prachtige Vrouw hier op uh, CFM uh, Zandvoort. We zijn alweer aan de laatste vier minuten gekomen van deze uitzending. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Leo, ga alles even. Ondertussen even zitten bij de microfoon met je telefoon. Dat je het klaarmaakt. <laughs> Leo is eventjes zijn singeltje of zijn liedje aan het, uh, aan het uh, klaarzetten. Jij bent er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay. Ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. Leuk dat je in de studio was. Ik hoop dat je het ook uh, naar je zin hebt gehad. Ik vond het hartstikke leuk. Uh, Roy, dank je wel voor de uitnodiging ook. Nou, graag gedaan. Kom snel nog een keer terug. Blijf me gezellig. Als je weer wat nieuws hebt, kom gewoon gezellig langs. Geen probleem. We staan altijd open hier voor uh, de artiesten En ook voor jou. Dankjewel, man. Dan zou ik zou zeggen... In ieder geval, lu luisteraars bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Vanaf 6 uur zijn we weer op dinsdag... met uh, ja, Dolly de Pierik als co-host. De eerste grijze haren. De eerste rimpels in mijn gezicht. Mijn kleren zitten wat strakker. Want ik draag iets meer geweer En s'morgens komt het allemaal Wat moeilijker op kan Smiddags even pitten Want de dag die duurt te lang Maar al word ik dan wat ouder Dat interesseert me echt geen bal Ik heb geleefd voor honderd jaren Iedere dag was carnaval, en als God me ooit komt halen, nou als die zegt is mooi geweest, dan hoop ik dat ze zeggen, heel zijn leven was een feest. Mijn rimpels worden dieper, en mijn haren zijn nu grijs. De neefse heeft zijn tol geëist. Ik betaal de hoogste prijs. Mijn bloeddruk wordt steeds hoger. En mijn suiker zakt maar niet. Mijn ogen worden slechter. En al slapen lukt me niet. Maar al word ik dan wat ouder, dat interesseert me echt geen bal.